negens met het NOS journaal. In heel Europa worden uitgeprocedeerde asielzoekers nauwelijks uitgezet, melden onderzoekers van de Erasmus Universiteit en de Universiteit Maastricht. Ze bekeken in 12 Europese landen wat er is gebeurd met uitgeprocedeerde migranten. In Noorwegen worden de meeste van hen uitgezet, ruim een kwart. Nederland staat op plek 3, hier wordt 18% uitgezet. Italië staat met ruim 1% onderaan de lijst. Volgens de onderzoekers werken migranten vaak zelf niet mee aan hun uitzetting en hebben ze soms geen geldig paspoort. Hulpverleners hadden mogelijk kunnen voorkomen dat een man vorig jaar in Rotterdam zijn Amerikaanse huisgenoten met een mes om het leven bracht. Uit stukken die de NOS heeft ingezien blijkt dat hulpverleners wisten dat deze Joel S. geestelijke problemen had. Ze hadden ook een melding gekregen van het slachtoffer. Vandaag gaat de rechtszaak tegen Joel S. verder. Het lichaam is teruggevonden van de Indiase illusionist die zondag niet meer boven water kwam toen hij in een rivier een beroemde ontsnappingstruc probeerde te doen. De man van 41 imiteerde de truc van boeienkoning Harry Houdini. Hij liet zich geboeid met ketting en zes sloten afzakken in een rivier in het noordoosten van India, maar wist zichzelf niet te bevrijden. Duikers hadden een dag nodig om het lichaam van de illusionist terug te vinden, een kilometer verderop in de rivier. Ibrahim Afalaj keert na acht jaar terug bij PSV. De middenvelder van 33 tekent een contract voor één jaar. Afalaj heeft al anderhalf jaar geen wedstrijden meer gespeeld vanwege blessures. Afgelopen seizoen trainde hij nog kort mee met de jeugdselectie van PSV. Afalaj vertrok in 2011 naar Barcelona, maar daar kwam hij door blessures niet veel aan spelen toe. Zijn laatste club was Stoke City in Engeland. Het weer, vandaag vrij zonnig, al zijn er wel wat stapelwolken. Vanmiddag kan in het noordoosten een enkele onweersbui ontstaan. Het wordt 23 tot 28 graden. Morgen wordt het nog wat warmer, maar dan kunnen smiddags in het binnenland stevige onweersbuien ontstaan. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Kees Kwaks van de ANWB. Er is vooral nog vertraging op de A9, ook maar richting Diemen voor knopend Holendrecht vanwege een kapotte auto. Er staat 4 kilometer file vanaf Aalsmeer. En 10 minuten is de vertraging op de N230, Maarsen Utrecht voor de aansluiting met de A27. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u daar naartoe? Ja, slinger optiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 Uiteven, uitgezond Welkom luisteraars uit deze uur. Het is weer zonnig, het is weer prachtig weer. Het lijkt wel goed het altijd zoveel wat mooi weer is. En in is het niet aan het lijken naartoe, want in Zandvoort is ook prachtig. We praten hier over Oud-Zandvoort. De ziel van Oud-Zandvoort. En achter je hebt nog eens hier Kort René zitten. Hij is ook controleerd voor de muziekkeuze. En Kort, je hebt een hele mooie vraagteken gesteld. Ik ben benieuwd of je spits kunt Maar onze belangrijke gast vandaag in de Venetië is, is Ian Visser. En nu vinden we die oude. De Welke vissen? Want er zijn een heleboel vissers in zandvoort. als het u ziet dat dit Jan van Jan Jantie is, dan moeten die oude zandvoorten zetten. Jan van Jan Jantie. Jan vissen. Dergeslacht de zandpuren. zijn vader, zijn opa. En die kent in de zandvoort. Welkom, Jan Jantie. We gaan vannacht praten over het oude post Het postkodeel zal hier het op de van de Trentskracht en tramplein en dat het leek wordt de jongen dan heb ik ook een tramstrijd en op de roodhuisbouw was voordat het is dus het trimstrijd. en de tramstrijd is niet meer die dus je weet niet dat zoveel waren de kristijluister het, schoen, is, het schoen, is gedaan en natuurlijk uh, ook de linken van de vlok dat was goed het het was het. En we gaan een heel lang terug want wel, is wel, gestart? wel, is wel, wel, wel, Nou, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, In de wel, Ja. En, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, wel, in het, eh, 84, 85, 9, en op 1884 dacht ik 15 mei, en dan zou de minister van de minuutpostcontrole ah, ja. ja. gekomen in Zandvoort. Eilig. Eilig, ja. terrein werd aangekort in 1897, en een jaar later werd, eh, werd de wal gestart. Ja. Het duurt tot september in precies de 16 september Voordat het de bestekende de gebruik werd gemaakt. ik heb kijk hier, 18,99, ja, dat is dus Eh, nu heb ik hier een 5.9 Ja, dat is een 5.9 Ja, dat is een 5.9 Kijk, die heb je weer iets gedaan Ja, maar ja nou ja, dat is wel werk Nou, nou staat er een groot post -continuer. Maar ik heb in de oude stuk ook gelezen dat er een nieuwswoning was. Maar ik weet, ik weet niet waar die nieuwswoning was. Was ja. nou in het kantoor, bovenop het kantoor, naast nee. het kantoor? Het was naast het postkantoor. Maar eerlijk gezegd weet ik niet meer of hij nou in de Haltenstraat was of in de Tremstraat. Maar volgens mij was hij in de Haltenstraat. Oké. Okay.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 means everybody dance. Pick up your heels, how good it feels. Pomponola, pomponola, you can learn it at a glance. Let's go. Kicking high, dipping low, I can carry woe. Advance, come everybody, strike up the band. Teach every man. Pomponola, pomponola, that means everybody dance.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 Eh, zeker voor onze oudere Zandvoort is al erg leuk om te horen. Eh, we zijn aan het praten met Jan Visser. Jan van Jan Janki over het oude postkantoor in Zandvoort. Eh, welkom eh, luisteraars met het programma CIFM Oud Zandvoort. Eh, ik was net eh, denkbeeldig met Jan Visser aan het lopen door het oude postkantoor. We hadden de hal gehad met potkarrel of niet. En we een, een lekker klein deurtje door. En dan komen we achter de tralies want daar gebeurde het.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 Nee, nee, niet echt. Ik, ik, ik, ik kan niet een, een specifiek geval noemen waarvan. Ik hoorde wel eens over ergernis bij mensen bij lange wachtrijen Dat ze lang moesten wachten. Ja, maar dat heb Jullie ik. Jullie toch... waren niet zo snel. Ik, ja, maar aan de andere kant, echt, echt veel animo van de klanten was er nou ook niet altijd. Dus vaak zaten we toch wel een kwartier of een half uur gewoon achter mijn loket. Zonder dat ik klanten had. Dus dat kwaad maken dat ze te, te laat geholpen werden, dat is heel sporadisch geweest. Wat sporadisch. waren de digistijden, Jon? Werktijden. Ja, nou moet ik echt uh, een beetje met... Uh... Hoe laat, hoe laat, is morgens een Normaal, normaal uh, ging het kantoor open om negen uur en dan moesten wij om half negen aanwezig zijn, want uh, die kreeg je het kast natuurlijk, dus die moest je installeren.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 Ja, dan moet ik weer even nadenken. Wat stom is dat van mezelf, zeg. Ja, ik zal ongetwijfeld een eetpauze gehad hebben of zo, maar ik kan me toch niet herinneren dat we op een vaste tijden een lunchpauze hadden. Nee, want die klanten die staan voor de deur en die willen hebben. Ja, ik denk inderdaad dat het ging op de manier van, nou nou is het even stil, Jan, ga even een sneetje brood eten. dat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 De, de, de is toch meegenomen. wetten van de postkantoren, ja. Toch maar lekker meegenomen. ja. Leuk, je hebt er gebak voor gekocht voor het hele personeel. Nou, op God niet weten. Volgens ja. mij heb ik het aan mijn vrouw gegeven. Ah, nee. <laughs> dan gaan we even naar de muziek luisteren.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 want die zien we aan voor het Duitse militairen. Ik leer kruipen door de modder, schieten met een losse flodder en nog meer. Daar volgens de majoor ons straks de pas komt op het kantoor. Elke avond gaan we gokken met de. Verlengen knokken, en daarna hebben we het allemaal heel fijn in hospitaal. Ik ben nou een ketter roken, ik speel heel goed, vals met poker, ik zit hartstikke vol in tekens. Ik slaap met een pistool onder mijn dekens Daarom ouders, lieve idee, zit nu één week in haar cortine Maar ik kan je en nu al schrijven Zou hier best mijn hele leven willen blijven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 Zeg maar nu het Raadhuisplein, Haltenstraat en Louis-Davisstraat. Daar stond het oude postkantoor. En daar praten we over met een uh, belangrijke man, Jan Visser. Jan van Jan En nog maar even voor de oud-Zandvoerders, die daar gericht heeft. Uh, Jan, uh, ik, ik heb uh, in een stukje gevonden over die dienstwoning...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 Et tape et tip top, tip, tip, top, et tape. voilà ce qu'on en la nuit, c'est la chanson la pluie, il pleut dans ma chambre, il pleut dans mon cœur, douce pluie de septembre chantaire, mon cœur, dans toute la campagne, pousse de beaux champignons. Et dans la montagne, le vent, le vent joue du violon Tous les chats tiens, chantent dans son rang, dip tap tap, dip, miau et pic bac top, voilà comme dans la nuit Luisteren naar een nummer uit 1938 van Charles Tred met het nummer Il pleut dans ma chambre. Ik weet niet wat dat betekent, Peter. Het regent in mijn kamer. Ja, het nee. regent in mijn kamer, ja. Kijk, dat tranen, weet tranen van verdriet. Cor, dat weet Jan.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 Tot op zekere hoogte, want in 1982 uh, in uh, werd een heleboel, waar ik inmiddels bij terecht overgenomen door Huis En toen uh, vielen de nodige ontslagen. En daar werd ik dus ook van het een uur op de andere op straat gezet. En, uh, dat was een uh, tamelijk heftige periode. Maar dat houdt natuurlijk tevens in dat ik vanaf 1982 al thuis ben. Ja.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 We hebben vandaag gepraat met Jan Visser. Jan van Jan, Janki, dat is even voor de oud zandvoerters En we hebben gepraat over het oude postkantoor hier in Zandvoort. Eh, uniek, we hebben weer veel gegevens gehoord. Veel interesse. Eh, belangrijk, toch voor onze geschiedschrijving. Volgende week. Tot zover het ritme van ZFM. Via de kabel op 104.5.